Goedemorgen, ik ben Dioke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een oud deelnemer van The Voice heeft aangifte gedaan... tegen een regisseur van het programma. Meld het AD. Tim Hofman vertelde in zijn programma boos al over die regisseur. Deze regisseur zou op de werkvloer veel ongepaste opmerkingen... van seksuele aard maken en ongewenst handtastelijk zijn. De regisseur beweert zelf in de krant dat hij niet te ver ging. Hij geeft wel toe dat die kandidaten complimentjes over hun uiterlijk gaf... en soms een knuffel, maar volgens hem deed hij dat om ze te troosten... In Cameroen zijn minstens acht mensen om het leven gekomen door verdrukking. Het gebeurde vlak voor de aftrap van de wedstrijd Cameroen tegen de Comoren in de Afrika Cup. Te veel mensen probeerden tegelijkertijd het stadion binnen te komen. In het ziekenhuis liggen minstens veertig gewonden en volgens getuigen zijn er ook kinderen bij. PostNL heeft flink verdiend aan de coronadrukte. Het bedrijf caste vorig jaar 80 miljoen euro extra. We bestelden massaal online, bezorgers reden met volle bussen rond... en leverden voor het eerst gemiddeld meer dan een miljoen pakketten per dag af. Hoe een nieuwe woonwijk eruit komt te zien... kunnen we vaak al zien in animatiefilmpjes of gelikte brochures. Bouwkunde studenten van Hogeschool zijn wilden eens wat anders. Zij bouwden een maquette van een nieuwe wijk in Almere met Lego. Het is een stageopdracht voor de gemeente. Ook als ik tegen mijn vrienden of familie zeg van... Hey, voor stage doe ik wat aan een Lego, dan moeten ze ook lachen van hè. Je hebt echt geluk dat je zo'n kans hebt om uh, zoiets te doen. Van een huis bijvoorbeeld maken de studenten een eerste versie met de blokjes die ze hebben. En op basis van dat maar, proberen we eigenlijk op de computer een model te maken met de juiste kleuren en met de juiste blokjes. En uh, zo stellen we een lijst op en die wordt dan besteld met echt de juiste hoeveelheden ook. En zo komen ze dan tot het definitieve Lego huis. De maquette wordt in totaal 16 vierkante meter groot. Het weer grijs, alleen in het zuiden kan de zon er even doorheen komen. Het is vandaag 4 graden, morgen ook veel wolken en een graad of 5. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt is een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer file. Daar was namelijk een ongeluk gebeurd en daar zijn nu bergingswerkzaamheden bezig. Eén rijstrook is daar dicht en dat zorgt daarvoor een half uur vertraging.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 Goedemorgen heren, met een nieuwe aflevering van de Kant nog wel Goedemorgen. Ja, het was, het was nog, uh, oh, nog oh, spannend man. of dit uh, nog allemaal door uh, gaan? Nou, want? Um, normaal gesproken zit er een sleutel in het sleutelkastje. Dan kom ik hier om, uh, wat is het, tien over half tien aanzetten en ik zie, hey, geen sleutel in het sleutelkastje. Ja, dan wordt het een uh, haast problematisch verhaal. Uh, dankzij een uh, verre buurman van Frank... Uh, konden we nog even een reservesleutel uh, meenemen. En uh, hier uh, naartoe nemen. En konden we het uh, pand van het slot afhalen. Want anders was ja. het hier om tien uur... Uh, waarschijnlijk wel een beetje stil. Lekker rustig geweest. Ja, wel, maar... Ja. Uh, ik had het we nieuws, had we het nieuws, hebben, het nieuws we niet willen missen. Uh, ja, uh, maar het, uh, het goede nieuws... de dader hebben we ook. Die zit in de keuken. Ik neem aan dat die met tie rips vastgebonden is. <laughs> dat scheelt niet wel. Nou, hij, heeft, hij, heeft, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft wel thai maar het is een ja. techneut. Die, uh, die leeft in uh, de, de, de verpakking in zijn mond gepropt. Ja, ja, ja, ja dus dus goed. Maar goed, uh, we hebben de, de originele sleutel inmiddels ook weer terug. Dus, uh, goed, dus dat nou, er, nou, nou wat een avontuur. Ja, ja dat is wel, wel een hele avontuur. Dit is een wil je in een klankbordgroep? Wil je ja, wel nou, ja. Moet je therapie therapie ja, met nou, nee, toch? Ik heb er gelijk al uh, weer een nodige last van. Dat, uh, daar heb ik alweer de komende <laughs> vijf jaar... moet daar weer een onderzoek voor plaatsvinden. Van, uh, uh, en mensen mij nou, in ja. de gaten houden... of ik hier nog nadelige gevolgen van kan ondervinden. Ja, toch? Ja, ja, ja, ik, ik, ik zit alles al eens wat nee. Hey, maar, uh, ik, uh, <laughs> ik weet niet wat jij morgenavond gaat doen. Wie? Morgenavond. Ja, morgenavond? Ja. ja. Zou niet weten. Maar dacht je van keihard de kroeg in? Ja! Uh, ik weet niet, wat nou, dat jij gaat doen, maar. Ja. Je ja, ik denk nog niet dat hij open is. Zeker wel. Ja, 9 uur ochtend. Morgen. Oh, vanavond is het. Ja, dus nee, vanavond bestconferentie. Ja, ja, ja, dat gaat Dat ja, gaat ja, lekker gelden. Ja. Ja. Ja. Ja, als het is uh, vandaag dinsdag. Je bent o, dinsdag. in Denemarken. Nee, ik kom op de maand. over. Goed. Het is dinsdag, hè? Dus dat kan toch wals, joh? Ja, nou, ja. Jaap, die komt het pand niet in. Hans weet niet wat vandaag het is. <laughs> ja. Frank, wat is er met jou aan de hand? Ja, vooralsnog uh, niet. Je <laughs> nee, ja. Ja, weet het nooit, de dag is ja. nog jong, natuurlijk. Er kan nog ja, van alles gebeuren. Je ja, zult de dag niet prijzen voor het avond is. Nee, eh, zei de heer, maar nee, nee. Ah, maar goed, uh, Jaap, uh, heb jij brommer gereden eigenlijk vroeger of niet? Nee, nee. Dat nee. Jij wel? Ja, ik wel. Dat moest ook natuurlijk geregeld. Uh, op de vlucht voor de oude heer Schowik oh ja. en hem niet in dus zijn donderbouw. Nou, of uh, Barmetloos, ja, die had je ook <laughs> nog hè. Barmetloos, Schage, nou Schagen. Schage? Ja. Ja, en dan had je natuurlijk het uh, toenmalige undercover VW-tje variant, de 3711ET. Dat kenteken vergeet je natuurlijk nooit meer. <laughs> <laughs> Volgens <laughs> mij kwam die ook nog terug in jouw single met uh, de ja, van de, de illegale joker. Maar goed, in ieder geval, ja, vroeger was dat met brommers in. Dan werd je staande gehouden en dan, dan, hoe hard kan het ding? Nog, hè? Ja. Ik, ben, uh, ik ben twee jaar geleden aangehouden oh, ja? op mijn scooter. Oh, okay. Moest op de uh, rollenbank? Ja. Ja. ja, en die, die politie oh, ja. keek me aan. Ik zeg, ik, keek me, ik zeg, luister, ik ben een man van dik en de vijftig. Denk je nou echt dat ik een opgevoerde scooter ja. rijden? Doe nou, je ja. gewoon met mij? Ik moest, ik moest erop. Niks aan de hand, meneer. wel, <laughs> jongen. Maar dat, dat zeg je nou, maar het kan altijd gekker, hè. Ja. Waar het dan hier brommers of tegenwoordig dan scooters betreft. Had in uh, Mechelen iemand... Uh, die reed op een gegeven moment uh, een, een snelheidsmetingsbord... zo'n 30 kilometer zone voorbij. Ja. En toevallig waren daar wat uh, agenten in de buurt. En die denken, die keken elkaar aan. Die zeggen, hé, hey, dat, dat zal toch niet? Met wat? Maar inderdaad, hij uh, reed 43 kilometer per uur. Maar op wat? Per op, uur. Een scooter, op een scooter? Ja, ja, nou komt het. Oh. Niet op een, op een bronfiets of een scooter, maar op een step. Pardon? Een stepje? En die step ah, ah, hey. ging dus vervolgens uh, staande gehouden door de, de Herman Dat. Op de rollerbank... En het uh, ja, step Best hard voor step, step 43. Ja, nou maximaal begrijp ik, 25 kilometer per uur in België dan. Uh -huh. Maar goed, deze die uh, reed dus niet 43... ja, daar werd geklopt, 43, maar hij, reed, hij kan 104. Pardon? Werd zelfs de ah, 104? <laughs> met een step? Ja, maar dan denk ik, als je een stepje ziet met die kleine wieltjes... Met die hele kleine klotenbakken. Daar zou één kiezelsteentje en je ja, gaat op je dat plaat. Dat, plaat dat, dat, dat zou waarschijnlijk zonder helm. Ja, ah, ja, ja dat dus stelt het verhaal niet, maar... Ah. Uh, Valentino Rossi zou hier erg jaloers op geweest zijn. No, no, no, no. ja, ik denk het ook wel. Maar no. no. dus nou. ga je dan op die step als je de bocht omgaat... met een knietje <laughs> tegen de grond zo... Ja. Het ja. Ja. Ja. Ja. kan ja. allemaal nog veel sneller. Hè? Ja. Heb je iets gehoord, je gehoord van die Tsjechische miljonair? Ja, uh, met die Bugatti, Bugatti v heb We ja. hebben we gezien dat filmpje. Die ging 400 of zo. 417 kilometer per uur gereden voor ja. afgelopen juli. En dat filmpje heeft die twee weken geleden op uh, uh, sociale media. Heel verstandig. Herkenbaar ja. nu, ja, nu Komt Er dus een onderzoek van de Duitse ja. politie. Oh, toch? Ja, ja er komt er een onderzoek. Maar ja, je mag daar natuurlijk uh, on, onbeperkt hard rijden. Ja, dus, Hoe oh, is dat zo? Ja, op de Duitse snelweg. ook oh, Duitsland. Ja, in ja. Duitsland. Ja, in ja, ik heb het over Duitsland. Ja, niet mee over, over, over, over ja, ja, niet ja. meer in uh, heel Duitsland, maar sommige delen. Nee, delen ja, Waar ja, hij het deed, mag het ook. Dat ja. Ja, is, uh, is op zich benieuwd. Dan, Dan hou je toch rekening dat auto's uh, in het verleden 200 konden of 210, ja, maar niet ja. 400. Dus. Ja, ja, ja, dit ja, was een uh, Bugatti. Ja, uh, oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. 2,4 miljoen euro moet je daarvoor neertellen. Ja. Maar het is, het is een ding met 8 liter, 16 klepper, 1500 pk, ja. 1500 pk. Naast. Ja, je ziet, je hebt een gereed dan. hoe lang zal het geduurd hebben? Maar hij kost 2,4 stel... miljoen. Maar wat, als je iets als als inruilt, wat ruil je dan in? Op een ding? Uh, ik denk, nou ja, <laughs> opgevoerd. Stapje misschien. Een koplamp is 300.000 euro. <laughs> Ja, ja, ja, Frank, ja. Even, ik heb mijn Suzuki-jeepje. Wat ik inrijd. Gaat er nog ja. wat af dan? <laughs> <laughs> heb nou, je ja. een, een erbij, meneer? Ja, graag. En, en een matte set natuurlijk. En een matte, matte set? Normaal spel, ja, ja, ja. je, als je bij de garage loopt, krijg je zo'n bosje bloemen. Wat krijg ja. je hier dan? Zit het asbakje er nog in? Ja. <laughs> Ja, dat is ja, je ook wat, ik ook niet meer, hè, die nieuwe auto's. Aanstekers dan asbakken, dat is gewoon nee, niet, nou, niet meer. Nou, volgens mij nog wel nee. aansteken, pluggen, ja. denk ik. Want daar kun je... Dan, ja, daar kun je, uh, ja, dat kun je uh, apparaat in apparaat. Weet ik VTK-niet zitten ja. er nog asbakken in de auto's. Nee, nee volgens mij nee. niet. Nee. nee. Terwijl, je mag toch gewoon. Je mag Zo gewoon blijkt een oude auto... Ja, nee, maar je mag ja. er gewoon roken in je eigen nog auto. Nog wel. Ja, ja, dat mag, ja, dat dat mag. Wordt, daar willen ze ook vanaf, maar nu, nu nog wel. Ja. Ja, nu mag het vanaf, je mag in je eigen auto roken, denk ik. Nee, is ik straks niet, niet meer. Daar willen ze echt uh, in dan Amerika. Maar mij mag het al niet meer met In Amerika de, kinder, zijn er staten, de daar mag je in steden, laat ik het zo zeggen... waar je dus niet in je eigen auto mag ruiken. Ook roken. als je alleen rijdt. Ja. Ik bedoel, ik kan me oh. voorstellen als je met iemand ja. anders... Uh, ja, ze ja, zijn ja, wel heel... Ik ben dan een keertje weggestuurd van een terras, toen ik nog rookte. Toen zat ik buiten op een veranda, bij een restaurantje, gewoon buiten... En toen wilde ik een uh, sigaretje opsteken en toen kwam iemand. Aan. Ah, sorry, dat is nou laat, sir. Yeah. Toen moest ik op de parkeerplaats ja, gaan staan. Ik, ik zat gewoon buiten. Maakt, ik ja, Amerika wil helemaal. Nou, je maar Hier mag e buiten roken. Even nog één ding. Uh, dat is uh, ook eens een keer origineel gebeurd. Mijn zwager van Denzen. Moet je echt geen ruzie mee hebben. Die zat dus ook gewoon een keer. Belangrijk eer... detail. Ja, heel de tijd. <laughs> maar dat zegt ook iets. Uh, die stond uh, bij uh, voormalig hij uh, buiten om te roken. Toen zat er iemand. <laughs> Ja, uh, ik mag, mag ik toch buiten roken? Want door jou zit ik nu buiten en niet binnen. Dus, uh, nee. dus dat, dat was uh, eventjes de tekst. Maar het stoom ging nog net niet uit zijn oren vandaan. Dus het, uh, de mensen kunnen er los van hebben, van meeroken. Ja, maar als je buiten zit, uh, dan uh, heb ik nog zoiets van... Uh, oh, wacht even. Wat ik wel altijd opmerkelijk vind, is dat de mensen... de meest uh, fanatieke rokers die op enig moment uh, zijn gestopt... Mm. Dat zijn ook de meest fanatieke mensen die ja, mensen, die, die, die mensen, dat ook ja, ja, aanspreken. Ja. Ja. Ja. Nou, ik, heb ik bedoel, ik ben weer gestopt. Ik was ben je weer vorigens, gestopt? Ja, nou ja weer, ik was zes jaar geleden gestopt. Ja. En door die shite-covid uh, ben ik af en toe weer uh, gaan roken. Ja. Ja. Maar ik, ik ben nu weer gestopt. Ook een beetje plezier <coughs> Ja, maar ja. Weet je, zoals jij, jij rookt alleen op vakantie. Ja, je ja, kunt dat. Jij ja, rookt niet behalve op vakantie. Of Wel, zijn, laatste ik ken ook laatste paar mensen die jaar eigenlijk gefeest. ook niet eens meer. Afgelopen zomer heb ik uh, in Portugal... zeg schrijven, één tabakje gerookt. Uh, ja, dat is knap. Ja, ja, ja maar de zijn de de er zijn ook mensen die roken alleen feestjes. Die ken ja. ik ook. Ja. Ja. Dus er zijn feestjes ja, naar nou, roken. en roken. En daarna stoppen ze weer. Ja. Ja. Ja, ik kan, eh, blijkbaar als ben ik zo versnaam, gevoelig... Denk, ik vind het wel goed zo. Volleybal met jongens op zo donderdagavond. avond die, die, die roken alleen die donderdagavond. avond. De rest, oh, nooit. nooit. Nee. Ja, ja. ah, dat is best knap. En als je gaat roken, als, als, als, als je gaat sporten, ja, maar ja. Dat roken alleen ze sporten. Ja, maar ja. Er zijn ook longchirurgen die roken. Ja, zeker. ja. Ja, ja, Bijzonder. Ja. Zullen we dan nog maar even een stukje muziek gaan draaien? jongens? Nee, die hebben we niet. Maar wel de Power of Goodbye van Madonna. Is dat ook goed? Ook leuk. Ja, Zo'n ochtend als deze. Um, vorige week had uh, Frank het bericht over een uh, Chinese vrouw die een blind date uh, leerde kennen. Uh, en dat uh, was mevrouw Wang. Ja, nou, die ja, die mevrouw die, die, die was... Uh, ik weet niet meer precies hoe het, uh, hoe het ging. Maar ik geloof nou, dat ga ik even uitleggen. Ja? De vrouw was, Die moest blijven, in geval ja. met COVID. Ze had ja. een blind date. Ja. En vervolgens kon ze niet meer weg. Dus vrouw ja. vrouw zat met een, met een blind date opgesloten in een woning... voor volgens mij twee weken of zo. Ja. Daar Word ik niet vrolijk van. Nee, nee. Maar nou. uh, ik hoorde uh, van de week het bericht bij Radio 1... Uh, iemand uh, daar wat over te vertellen. Het heeft... Alsnog een vervolg ja. gekregen. Okay. Ja, want. Van, van, want zo ja. Oh, ze zullen hem namelijk niet zitten. Nee, ja. Maar dat, dat vervolg is dat Cupido ja. alsnog heeft toegeslagen. Ja, wat is want door uh, het Stockholm-syndroom. Ik yes, denk het, denk het. Ik kan het nog even bij pakken, stukje. Ja. stukje. Hij kookt, dat kan hij in eigen goed. En daarom kwam ze bij me, bij me eten. Hij strijkt in een vete vloer. Ja. Nou ja, hallo. Ja. Ja. Ik je moet blijven. Ik zeg hou Dus, je kan eigenlijk wel stellen dat dit. Even uh, groeten gesproken, toch een happy end heeft ja, ja, gekregen. Ja, hè? dat is fijn. Gelukkig toch? maar. Ja. Dus wat is het mooie, de liefde. Hey, uh, by the way, um, heb je het laatste nieuws uit Turkije... van onze grote vriend Erdogan meegekregen? Erdogi? Erdogi? Erdogi. Erdogan, wie? Erdogan, uh, die wil de naam van het land gaan veranderen. Oh? Oh Ja, ja. Die wil er uh, wonderland. Nee, die wil ja, <middellijk> het carpetland gaan noemen. Want je hebt dus er ook een <middellijk> spijtje gekozen. <kan> nee. <middellijk> <middellijk> <middellijk> um, nee, die, kan, uh, die wil uh, de naam Turkey veranderen in Turkije. Uh, Turkije met een omlaag op de U en een uh, I, en een Y en een E op het eind. En dat ja. heeft natuurlijk te maken, met, in het Engels noem je dat altijd Turkie, en turkey is een kalkoen. Ja, ja, ja. En hij vindt het een beetje vervelend dat zijn land steeds met een kalkoen wordt verward. god. Dus uh, ja, nou ja, dan ben je er ja. toch aan met, hoe uh, uh, uh, heet die dag ook alweer uh, in Amerika? Uh, met kalkoen, ja. Uh, ja. Ja, in november. In november. In ja, in ja, ja, ja. En natuurlijk met Kerst uh, ga je het ja. Uh, maar dus, het, uh, dus hij wil hem veranderen. Made in Turkey is... Made in Turkije in plaats ja. van Made in Turkey. Nou ja, yeah. dat is toch... Uh, weet ik nou niet. meende ik al die spelling uh, al te zien... in die commercials die je op televisie erbij ja. ziet komen. dan no, begint meestal het bureau van toerisme ermee. bestemmingen, ja. Dat ja. wordt al zo gespeld. Maar luister, kijk eens naar Nederland. Wij worden, als jij in het buitenland bent... Uh, where are you from? Are we from the Netherlands or are we from Holland? Yeah. Want Holland is natuurlijk... Uh, uh, uh, iets anders dan de Nederlanders. Ja, je hebt ook uh, Holland uh, Michigan. Holland. Ja, ja, bijvoorbeeld. Plaatsnamen, ja. Klopt. Ja, je hebt ook, ja. Ameri je hebt ook Amerika in ja, Limburg. In Limburg. Maar, Check. maar, heten we nou de Netherlands of heten we nou Holland? Hoe, hoe wat zeg jij? als je? Als je ah, nou, over de Nederlanders. Op Nederland, het werk ja. bij de klim hadden we het gewoon over de Netherlands. Ja, want ja. iedereen begrijpt de Nederlanden. Ja. Dat is natuurlijk, ja. Uh, ja. En Holland kan ook een staat zijn. We hebben natuurlijk Noord-Holland en Zuid-Holland. Ja, maar ja, als die naam van Turkije het enige probleem is. Uh, in, Ik denk niet dat, dat er. Is, is er is er niks in de Turkije. <laughs> nee, dat Nee, ben je gek nee, man, nee, topland. Maar nee, nee, nee. lekker op vakantie ja, met z'n absoluut, allen, absoluut, absoluut. leuk man. Absoluut. Sympathieke mensen ja, allemaal. Ja ja, ja, ja, ja. Not. Nee, dat heb je helemaal gelijk. Ja. Maar uh, je hebt het over Turkije, maar uh, dan is mijn vraag: maar, komt er dan ook een andere benaming voor de cold turkey? Nou, Turkije is meestal niet te koud hoor. Nee, koloturkië. Ja. Nee, nee. Ja, God, door door wordt Nou, dan? ik heb het over ja, dat is een andere kol. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Lekker uh, even uh, tussendoor, Hans. Was een heerlijk, veel koekje meegenomen. Ja. Eindelijk ja, weer. Goed, de ja, vierkant. Ja, normaal gesproken nee, goed. Normaal gesproken neemt Gernie ja. altijd mee. Die zijn een stuk beter dan die ronde. Hè. Maar ook denk je dat er ook een keertje ja, van die ronde vroefroetjes komen dan? Vroefroetjes, ik niet. Vierkante glacé. Ik zal eens een, een meldje... De, vierkante, uh, vierkante, vierkante, ja. de sprit is uh, rechthoekig. De glacee is rond. Vierkante haring. Dat kunnen we ook eens een keer uh, proberen. Maar ja, ja. ja dat is... Ja. Ja, maar de, ja, hij smaakt wel goed. Het ja, ja. is een goede bak van Fistum. nou We mogen geen reclame maken. Bertrand ja, uh, nou? ja. uh, uh, dus heb de je, al je al en Jimmy Turner. Uh, die krijgen we geen ja. brief op, hoor. Nee, ze hebben wel... Uh... Nee, maar die anderen hebben geen, geen vierkant... Nee, dat klopt. Nee, dat is een... Uh, Nee, er is een reden. reden voor natuurlijk, los van dat het wel grappig is. Maar je kunt er ook meer kwijt op een bakplaat. Ja, dat is wel handig. Rond, dat dat, dat je zegt ze in de bouw ja, is mijn... altijd. Rondwerk rondwerk. Dat willen ze liever niet. Dat is enorm veel werk. Maar ja. als ja. je ronde dingen, toch? Rondwerk is ja. ja. rondwerk. Ja. Recht is fijn. Ach ja, nou ja, goed. Uh, uh, uh, uh, er is nog nieuws in Zandvoort, jongens. Uh, is er wat Nou, ook, uh, ja. Er uh, gisteren een auto uh, in de brand gestoken. Een stalingstraat, hoorde ik. Oh, lekker. Ja, niet bekend hoe en wat. maar. je. Uh, ik zag een foto uh, de, de vooruit. Uh, het zijraampje was uh, en er, er was, er was wat ingegooid. en behoorlijk verbrand. de politie is oh. in actie gekomen. gisteravond om half acht of zo. Maar, uh, ja, hij moest okay. weg van de politie die bouwt. Want we waren bang dat hij nog een keer in de fik werd gestoken daarna weet je ja. Dus, ja, dat zal weer een uh, kleine afrekeningetje zijn, een zandvoortse afrekeningetje. Hè. dat ja, ja, zou het, het kunnen. Is het, dat kunnen het schijn sch van, alhoewel je in het of, oosten... gewoon, of gewoon een jongetje van 15 ja, die een onder, onder een auto ja. gooide, dus, ja, nou, dat had je niet. Hier was eruit ingeslagen en er was gewoon niets naar binnen gegooid. Ja. Dus ja. Niet helemaal normaal natuurlijk. Ja, voor de rest is het ongeluk. Nou, ik zag op ja, ja. de voorpagina staan dat ze bij de, bij de BSO, bij Duckie Duck... dat ze van die nieuwe uh, uh, dingen hebben. Dat, was, heet vroeger, dat heet nu de BSO-bus. Ik zou het ook veranderen, die naam. Dat was vroeger de stint waar dat vreselijke ongeluk ja, mee gebeurt ja, ja. met de kinderen. Weet je nog maar die spoorwegovergang? Hakfiets, dat ja. nog toen op Hol. En nu hebben ze... Dat heet nu de BSO-bus. Dat huh? is blijkbaar buitenschoolse opvangbus, denk ik, dat daar de afkorting van is. Ja. En uh, ja, eind 2020 mochten we nu op het stint onder, BSO, onder een nieuwe naam BSO. Dus weer de weg op. Dus ja. BSO. Maar volgens mij is die, dat was het toen een enorm gedoe natuurlijk. Want die man die die dingen maakte, die ging ook failliet. En het was natuurlijk de, de proces ja, en, en dus alles. Ja, meteen toe. klaar natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed. Uh, maar ze mogen nu toch weer de weg op. Ja, ik vond het altijd super handig, die dingen. Ja, afzetten, ja zeker. Dan denk je dat je kloteruimheid hebt. Ja. Je moet er wel mee kunnen, kunnen sturen. Hè? En, uh, ja, ja maar ja, dan moet je ook met een bak fietsen. Nee, uh, ja. ja. Waarschijnlijk doen ze... Ja. Dat was toen ook het verhaal. Je moet eerst een cursus volgen. Ja. Zodat je, ja, je rijdt toch met, met zes, zeven kinderen van uh, ja, andere heet? mensen over straat. Ja, ook verantwoording ongelooflijk. En dan nog, weet je wel. Maar over goed nieuws nog even. Het echte nieuws, goede nieuws... of het betere nieuws, laat ik het zo zeggen... dat wordt vanavond onthuld, officieel onthuld... want het is al uitgelekt natuurlijk, zoals te doen ongebruikelijk. Dat uh, de horeca in ieder geval... Niet tot 8 uur, maar toch eh, tot 7 uur dat je tot 10 uur in ieder geval open mag. Dus dat vind ik wel fantastisch. Kun je kunt hem normaal eten. Ja, daarom. Om 8 uur moet je gewoon straks. Als je hem behandelt, is het ook al de moeite om dan open te gaan. Maar dan kan hij nog een beetje squeezen en om 10 uur iedereen weg. Ja, maar, uh, maar dan kun je nog, als je, als je wil, een vroeg en een late shift maken tussen 6 en 8, en 8 ja. en 10. Dat, dat zou nog kunnen. Ja. ja. Wat Maar dat, dat, dat ja, 10. Acht uur is stuk verschrikkelijk. Dan ja, moet je daar opborrelen ja. Uh... Ja. ja. Dus uh, kortom, nou, het gaat het, gaat, de, restaurant kan het ook weer. Ja. Ja, ja. Nou, vanmorgen was het al een behoorlijke druk in de straten met allerlei. Uh, Toeleveranciers. Oh, ja. Grote vrachtbare <laughs> <Ja>. dingen. <Iedereen's, laughs> moet iedereen steeds, ja, druk Je moet natuurlijk steeds weer opstarten. 300 bierstukje, moet uh, uh, uh, uh, uh, Je hebt eerst alles weer weg moeten gooien. In het kader daarvan was er al één vrouwelijke horeca-ondernemster... die zondag al een kerkbankje aan het schilderen was. Daar waren wij, Tino en ik, een beetje getuigen van. Dus die bereiden zich ook voor. Kerkbankje wordt dan buiten ingezet. En kun je dus de bier doen uh, wat je in die, al die vier weken gedaan hebt... Uh, nu de horeca uh, dicht is. Uh, ja, als, ja. Iedereen, als iedereen daar gaat zitten... die wat mispeutig heeft in Zandvoort... dan moet je er recht in de kino staan. samen zitten. een bankje ik ook niet. We één bank niet genoeg om zitten. Waarschijnlijk was dat bij het Wapen, denk ik. Nee, nee bij, uh, oh, bij uh, de corner. Want het Wapen ja De, ja, op de andere groepje van de maken. Het Wapen is vrij Ja, Ons Ja, Dat zag ik van Brigitte... die had gepost... Ja, we Als we zijn niet al open, vrijdag ja. weer open uh, mogen... Dan, dan zijn we dicht. En, jammer, joh. <laughs> we hebben een filmopname. Dat dus was heel ja. lang vooraf afgesproken. Ja, dat snap ik ook wel. Als je niet weet of je open kan... je kan nog een beetje locatiegeld krijgen. Ja, uiteraard. Maar goed. Uh, de woens, de gaan er ook wel bij. Woensdag ja. in de kroeg was goed is het weer open. Ja. En dan kun je ook gewoon weer binnen. Want dat was vorige keer met die protestactie... bij twee graden buiten met een kopstootje. vond ik toch een beetje sneu. Ja, maar, ja. dat is anderhalve meter, <laughs> hè? moet je ja Daar gaan ook, we gaan ook allemaal ons enorm aan houden. Ja, dat ja, denk dat wel. Maar misschien moet er harder, hard, uh, strenger op gehandhaafd. Dat zou kunnen natuurlijk. Ah. Nee, we moeten er gewoon mee lezen. Ja, dat vind ja, ja. je klaar. En heeft, als je tafeltjes hebt staan, dus bijvoorbeeld, als voorbeeld het wapen, dan kun je natuurlijk, dat kan dat ook allemaal makkelijk. dus is niks aan de hand. Ja, maar bij kleine kroegen als Bluis of uh, nee. uh, Laura Hardy is ja. dat niet mogelijk natuurlijk. Nee. Hè? Nee. Spatschermen ja. ertussen. Of ik zou het ook wel fijn vinden als ze van die idiote box en ellebooggedoe af kunnen. Je ja. geeft iemand een hand weer dus je steekt je hand ja, op. Ja, dat vind ik, ook, vind ik, ik ook. Het is net of er steeds of er een gemutileerd lichaamsdeel op je afkomt. Als dus iemand een vuist in je Die de man is al zijn vingers kwijtgeraam. Ja. Straks haalt hij door en dan zit hij daar in je kin Geef hem de vijf! Je moet, je, heb jij, ik weet niet of jij nog een beetje het nieuws volgt de afgelopen week. Maar je moet uitkijken waar je, je handen laat tegenwoordig. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat, dat zou maar, maar doen. de hand kan ook verkeerd uitgelegd worden. Ja. Denk erop, M wat was dat? Oh, nou, heb je het niet nee, gevolgd? Ja, nou, nee, joh, gaan, we nu, uh, gaan we het uh, gaan we niet, we niet over hebben. <laughs> is, uh, zullen leuk. we dan toch nog even een stukje muziek uh, draaien, mensen, want uh, daar wordt het dan weer een beetje tijd voor, denk ik. George ja. Harrison, vinden jullie vast wel leuk, denk ik, toch? Dat is wel een uh, nummer uit de jaren 80 met I got my mind. Ja. On you. I got my mind Say Hersen. met I've got my mindset on you. Of got my mindset. Mag jij on George you. zeggen? Hmm? Mag jij George zeggen? Ik mag George zeggen. Oké. Oh, is het toch? Uh, of mag ik dat George. niet? George. Oh, Nee, nou, ik zeg gewoon George. George, ja, dat is nog geen George. George. George van Dam. George. Bellen. George, no. George, George. Yeah. George Dorsen. Je ook nog. <laughs> George. George. Hansie. Hans. Even uh, wacht. Even wachten. Ik... Oh, oh, oh, oh. ja, even wachten. Ja, ja. Wat ja. ja. doe niks hey Hans, Oude rups. Oude. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Juist. <laughs> nou, er is een heleboel uh, gebeurd. Uh, ik wou inderdaad ook even met het voetbal beginnen, want iedereen heeft het over een uitbal of een inbal. Ja. Want, uh, jij, Frank, was hier uit? Jij weet, was die uit, denk je Frank? Uitbal is dat een uitwedstrijd. Nou, ja. Bij voetbal heb je een zijlijn en daar zou de bal overheen kunnen gaan. Dan moet, ja. moet je ingooien. Maar bij, bij, bij PSV Ajax was er een, een moment. Of die, uh, dat was een discussiepunt. Of die bal nou. Leg nog uit dat Ajax dat voetbalclub zijn. Ja, PSV is uit Eindhoven. De, de, ja. de, de Lampies. Hè, de Lichtstad. En dan heb je nog Ajax <laughs> En die spelen tegen elkaar: nummer 1 tegen nummer 2. En um, uh, Danny Blind. Die kan gewoon zien hoor. Nee, Zesnien, dus die, die kan man heet zo. Ja, ja. Deed <laughs> ja. die klinkt. Nou, die zag het ook. Maar die, die, die probeerde die bal binnen te houden. En dat, nou ja, het lukt hem of het lukt hem niet. Ja. En die komt bij een ander. En uh, via via komt hij bij Mastroïe en die schiet hem erin. Dus de zegt... Uh, nou, die PSV'ers, die waren razend. Die zeggen, die bal is uit bij, bij de zijlijn. En dat heb je helemaal niks gedaan. Nee, nee, maar als, als hij dan uit was en dan mag hij niet worden Nou ja, de grens, de, grens, de grens zegt de zij, van dat hij die, dat die in was nog. Ja. Maar uh, de PSV'ers ze eruit. En wie moet er dan beslissen? De? Ja, ik beslisser. Dus de? Va? Geen, geen idee. Verklare, verklaring relatie. VHG-dealer. Ja. Ja. Maar ja, VAR kon het ook niet zien nee. op die beelden. <laughs> okay. En toen zijn ze er afgegaan op de grens. Die zeiden, Dat is niet uit. Ja. Um, Met grenzen, nou, Je probeert het nog even na te kijken op YouTube. Het was een <laughs> hartstikke leuk incident. <laughs> ja. nou, yes. Maar in ieder geval... Ajax zijn met 2-1 gewonnen. Ja. Um, nou ja, dat is... Uh, wat racen betreft, uh, beginnen we beginnen weer uh, te racen... komend weekend. Oh. Want we beginnen met de Formule ja. E. Dat, uh, e. Ja, die gaan 1? Ja, die gaan gewoon de eerste races doen. De eerste twee. Formule 1? Formule 1. E? E. Dat die uh, is een elektrische uh, wagen. Goede kop dat, lijkt me dat. Dat dat echt heeft... Uh, weer opgeladen voor nieuw seizoen. <laughs> ja. ja, dat is wel een goeie. <laughs> nou, we gaan zien of Nick de Vries uh, weer uh, wereldkampioen geworden... met Mercedes. Maar uh, ja, ze gaan uh, echt de hele wereld over, die gasten. Is het leuk om naar te kijken? Nou, ik vind het dus niet, want je, je, je hoort helemaal niks. Nee. Dat is natuurlijk... Uh, ja, vind jij het leuk? Heb je het wel gezien, of niet? Nou, ik heb een, wel eens in een journaal een fragment gezien... Ja. maar ik denk, daar ga je toch niet zitten. Nou, het is toch het hele romantiek, de nee. geur, het geluid. Ik vind het ook beetje, helemaal niet. maar ja. goed, ze gaan toch de hele wereld over. Dus ze kunnen er een creppertje op zetten natuurlijk. Ja. Als ik vroeger op de fiets ja. een stukje karton met zijn was knijpen... dan maakt hij een beetje geluid. En ik vind het net zo... Het is net zo sneu als een e-sigaret. Ja, inderdaad. Ja, raak, zoiets. Ja, ja, ja. Rook dan echt. Ze hebben toch 19 races uh, dit, uh, dit jaar... en ze gaan naar uh, Mexico, ze gaan naar uh, Jakarta... ze gaan naar New York... En ze eindigen in Seoul, dus ze gaan gewoon helemaal hele wereld over. Allemaal spijkstaals. Ja, ja ik allemaal, vind allemaal, het niet. maar ja, het, het, het, het is allemaal, je moet het stil houden. Ja. Het zo. Ja. Nah, dit is verder allemaal niks. We <laughs> We de Formule 1 moeten we wachten tot 23 februari? Hè? Dan gaan de eerste, ja. eerste testen op Barcelona uh, gaan beginnen. Hoewel tegenwoordig in de Formule 1, om je van de reden te vallen... Ook al ja. minder anders geluid is. Ander geluid dan, dan vroeger. Ja, maar je hoort, wel, je hoort iemand wel aankomen als je gaat in. Ja, dan ben, je ja. voorbij, ben je gewoon iemandje voorbij, heb je niet gezien. Maar af en toe zijn er nog een aantal maanden per jaar... is er dan nog zo'n uh, klassieke race. Ja, dat klopt. Ja. En dan, dan hoor, je die die tuin grinders, gezeten, ja. hoor ik in mijn tuin gezeten. Dan hoor ik echt de ouderwetse werk. Ja, en dat is de de toch de wel... Het echte werk, hè? He. je blijft het, het op, uh, op YouTube, die filmpjes ook nog wel eens van, ja. uh, van die wagens. uit die tijd, ja, ja die maken een geluid. Het zo, is uh, ooit een uh, cd ja. op de markt gekomen met alleen maar Ferrari-geluiden. Die gingen mensen ook kopen. Ja. Echt. Ja. <laughs> maar 50 minuten naar het geluid ja. van een Ferrari luisteren. Verschillende Ferrari <laughs> Ja, ja, ja, nee, dat mooie is. Maar V12. Ja, maar goed, het, ja, het blijft een prachtig geluid. Maar ik ben natuurlijk heel veel op die circuits geweest. En ik heb uh, bij een oortest, bleek dat die hoge tonen bij mij, die, die hoorde ik niet meer goed. Oké. Okay. En uh, ja, dat, ik denk dat het gewoon komt door. Ik, ik stond ook in een garagebox, weet je wel, waar die Ferrari motor nog eventjes ring, ja. enorm werd opgevoerd. En uh, ja, daar stond je twee meter vanaf. En, uh, ja, dat, ja, dat is meer dan 100 decibel. Uh, met je te dat is pakken. niet goed voor nou, jou. Hetzelfde nou, wil... als mensen die ja, veel meer concerten zijn geweest. Die hebben ook gewoon ja, gehoorbesnaderingen. Ja, dat klopt, ja, Die hebben ja. gewoon Maar goed, uh, uh, we gaan afwachten wat het uh, gaat uh, worden. Hm. amersfoort racing dat zeg je waarschijnlijk ook wel. Frits uh, Frit van Amersfoort Frits. Nee, heeft een eigen raceteam. Hm. Nou, die doet het goed. Er heeft stappen zelfs bij gereden. Die gaat uh, komend jaar in de Formule 2 beginnen. Dat hm. uh, is, is een opstapklasse voor de Formule 1. Dat is op zich wel leuk natuurlijk. En, uh, uh, er gaat een, een, een Belg uh, bij rijden. Uh, Amérique Cordel En een, een, een Brit. Jammer genoeg geen Nederlander. En ze zijn ook op 4 september in Stantwoord te zien. Dat is ook okay. heel, heel ja. wel leuk natuurlijk hè. Uh, we hebben de flyovers. Dat was een, een punt bij de Grand Prix van, uh, van Nederland. Die, die uh, de luchtmacht wilde eigenlijk met... met, met, met, met uh, grote blauwe... Ik raketten, maar die bedoelde eigenlijk gewoon... Uh, Straaljagers. <laughs> ja, ja. hey, Straaljagers. Uh, mooie mooie flyover maken. Nou, dat, die flyovers, dat mag niet meer van de, van de Formule 1. Je mag dat nog wel doen met uh, commerciële uh, vliegtuigen. Maar niet meer met, eh, zoals in Bahrein hè, in 2020... die of Airlines, die, die, die, die, die, die, die, dat, dat ding eh, vloog op 150, 200 meter over, over het square heen. Maar dat mag niet meer met, um, met euh, gevechtsvliegtuigen. Ja. Want ze vinden dat landen ook daar gebruik van maken om hun militaire kracht te tonen. En dat willen ze allemaal niet meer. Je mag dus inderdaad wel met commerciële vliegtuigen, maar die moeten ook nog op biobrandstoffen vliegen. Nou ja, we gaan het zien. Wat ik begreep, krijgt Red Arrows. Die doen het in Engeland. Die krijgen dan een soort van studie van de Royal Air Force. Maar ja, ze mogen dat dan wel doen. Maar ja. Ben Hodgkinson. Dat, dat is, uh, is ja, heel fijn. Ja, uh, wie is dat? Uh, ja, dat wil je vragen volgens mij. He? Ja, wie, wie is dat? Ja. Ik, ik uh, denk dat het een oud Mercedes-techneut is die naar Red Bull komt. Nou, heel goed, ja inderdaad. Die gaat naar Red Bull, hè, naar Red Bull Powertrains. Die gaan hun eigen motoren, uh, nog in samenwerking met Honda de komend jaar, maar die gaan dat uh, leiden. En, uh, maar en nu is het er eindelijk, want er, er zou een rechtszaak komen en uh, gedoemd allemaal. Uh, eindelijk mag, is daar een, een oplossing voor. Hij mag 24 mei 2022 beginnen bij Red Bull. Nou, uh, en, en, en, en hij gaat uh, zeg maar die nieuwe motor voor volgend jaar... Uh, nou, rijdt voor 2025, 2026 uh, wanneer die nieuwe motors komen... Uh, gaat hij dan leiden, die Red Bull Power? Dus hij is nu al aangenomen om over drie jaar een motor te Ja, maar goed, dat ja, heeft ja. gewoon heel veel voorbereiding. Ja, nodig. Dus, uh, Wat ik begrepen heb, dat ze uh, toch ook met, uh, heel veel met Porsche nu al ja, bezig klopt. zijn. Nou, ja, dat had ik uh, vorige week al over. Dat Porsche waarschijnlijk bij Red Bull komt, inderdaad. En Audi bij McLaren. Uh, waar nou, je naar naartoe gaan? McLaren, met, met met met geloof ik, inderdaad. Ja, dat is op zich leuk dat die grote jongens. In gaan stappen en die stappen ook in omdat die motoren wat eenvoudiger worden. Hm. En dat kost aanzienlijk minder dan, dan die dingen die ze nu hebben. Ja, Porsche is natuurlijk gewoon een platte kever. Het is niet zo heel ingewikkeld. Daarom. En uh, mijn hart kunnen wel motoren bouwen. Porsche. Ja, dat is ja, maar het is, het is prima. Het is, het is mooi. Ja, kever is, is ook een goede motor ja, hoor. Dat is waar. Nou, uh, Max Verstappen heeft uh, afgelopen weekend uh, Saudi de 24 uur van Daytona rijden. Met twee andere jongens, uh, virtueel. Maar wat gebeurt er? Die andere twee jongens die zaten ook thuis natuurlijk. En, uh, maar die krijgen allebei heel toevallig een stroomstoring voor hun kiezen. Ja? Nou ja, dan ben je natuurlijk weg, want dan kun je helemaal niets meer doen. En uh, uiteindelijk is Verstappen helemaal niet meer uh, begonnen met die 24 uur met Daytona. Want ze lagen zo ver achter dat dat helemaal gezien is uh, Maar de twee grote uh, stroomstoringen waren er bij die, bij die andere jongens. Huh. En toen heeft Verstappen gezegd, nou komt dan een uh, grote batterij, dan kunnen ze meteen... Uh, kan er... <laughs> ja, hij zegt... Dat de hij bakker Ja, maar maar goed. ja. Hij, uh, die gasten zeggen, wat denk je, dat het kost 2000 euro. Hij zei, nou, die uh, betaal ik het die wel. betaal ik wel. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar, maar Hans, wat voor keer zette Verstappen zijn auto in de muur? Ja, de dat wel? klopt, ja, ja inderdaad. Het ja, is allemaal virtueel racen nu natuurlijk. Ja, ja. ja, maar ja, je kunt er ook fouten maken en dat ja. wordt hard afgestraft kennelijk, ja. Dat kan gebeuren natuurlijk, hè. Nou, wat hebben we nog meer? Uh, uh, hoe, hoe, nou, <laughs> Dorten, nee, dat is op dit manier. Hoeveel volgers heeft Lewis Hamilton op diverse... 11 uh, miljoen. Oh. Uh, Facebook, Twitter, uh, TikTok, nog meer. Instagram, hoeveel denk jij? Uh, ik zei 11 miljoen, dan zijn het er uh, 40 miljoen. Heel goed. 40 miljoen oh, volgens Ja, 40 oh, miljoen. Okay. Oh, en Lucky sinds guess. de Grand Prix van Abu Dhabi zijn er uh, 10 miljoen bijgekomen. Dus hij houdt er 30 en het is nu 40 miljoen. Maar zijn jullie bijgekomen met zijn steun... of omdat ze willen weten wanneer die opzegt? Nou, <laughs> ik denk dat ze willen weten of hij, uh, of hij nog mee gaat doen. Maar, he, dat is ja, dat bedoel schouder, ik. Vanuit nieuwsgierigheid. Nou, een... Ja, dat ja. denk ik wel. Uh, hij heeft nog steeds niks uh, gepost op allerlei uh, Instagram. I, dat doet hij eigenlijk het meest. Maar daar heeft ook helemaal niks meer opgevoerd. De via moet hem wat toezeggingen doen. En dan ja, in die, ja, die, ik zou eens uh, kennen was gewoon stoppen. Nou, ik denk wel dat je gewoon doorgaat, ja. maar uh, ja, er is nog steeds geen nieuws over. Hij een... krijgt die button, even Hij krijgt die die, die uh, Russell. Die gaat hem uh, proberen te, voorbij te gaan. Ja, hij heeft een grote maar, hart. Uh, hij, dat, hij gaat het. het, het dat uh, Not a walk in the park, hoor. Nee, dat weet ik wel. Maar uh, ik, moet, ik denk dat Russell nog wel uh, wat aanpassingsproblemen is te ondervinden, hoor. Hij heeft al, één keer een ding gereden. de reed hij voor ja. aan, hè? Ja, maar je dat reed je hem ook dat niet, dat niet dat uit, hè? Nee, omdat ze ze hebben hem genaaid. Weet jij ja? Ja, ja. Maar goed, dan moet je zorgen dat je niet genaaid wordt, toch? Ja. ik bedoel, uh, ja. Uh, nou ja, wat hebben we nog meer uh, eigenlijk. Uh, oh ja, de sprintraces. Uh, ze willen komend jaar zes sprintraces gaan doen. Zandvoort zou er ook eventueel bij uh, komen. Oh. Het is nog niet helemaal duidelijk of het doorgaat, maar uh, er is nu alweer gedoe over uh, uh, de schade die het eventueel kan veroorzaken. He. Je hebt natuurlijk een, een extra race van 100 kilometer. Ja. Uh, waar natuurlijk ook schade in gereden kan worden. Kan. Nou wil de, de Red Bull en Mercedes... die vragen van de via 5 miljoen... Uh, ter compensatie van de extra kosten die ze moeten maken. En dat zou ook eventueel uh, re een reparaties. mijn ja. Oh, ja. <laughs> nou ja, <en> McLaren is <laughs> daarop tegen. En Ferrari wil eventueel uh, uh, 2 miljoen. En, uh, maar Hans, zou het niet beter, net als vroeger, gewoon een reservewagen? Dat mag, mag nu niet meer. Nee, mag nu Maar vroeger niet meer, had je uh, gewoon een reservewagen. Ja, klopt. Ja, het. Ja, ja. Ja, het ontwikkelen van een, een extra wagen is natuurlijk ook een hoop geld. Hè. En, en, en ze hebben natuurlijk die budget cap die komt nu. Ja, precies. Die gaat van 140 miljoen. Want ja, je mag, alle mag allemaal een één reservewagen in geval van nood, uh, glas is slaan. Ja, dat zou nog kunnen. Dat zo. zou nog kunnen, inderdaad. Een derde auto. Ja, die hadden ze vroeger heel vaak bij formulatie. Maar teams. dat is nog Mercedes van, yeah, no Mikey, no Mikey. Yeah. No, no, ja, of ze ja. kunnen ook zeggen van, mocht je <laughs> schade rijden in, uh, tijdens zo'n uh, race, zo'n sprintrace, dat, dat, dat dan niet meetelt voor de, hè, stel je voor dat je 3 miljoen uh, moet, moet repareren. Dan telt dat niet mee voor die budgetcap. Dat zou ook nog kunnen. Oh, ja, ja. Dus we zijn er nog niet helemaal okay. over uit. Nou ja, er, zijn, er waren er afgelopen jaar drie. En uh, komend jaar willen ze er zes doen. Dus ik denk dat daar over een. Uh een week of uh, twee, drie, wel meer over bekend Want Dan komt er witte rook. Nou, ja? jongens, uh, oh ja, nog, nog even een, een vervelend ding hier: is ook voetbal. Maar ja. in Afrika spelen ze momenteel de Afrika Cup. Hè? Dat weet je ja. ook, dat Europese ja, kampioenschap. Ja, ja. Ik zit er ja. net net als over te lezen. Ja, goed. Ja, ja. ja, okay. ja. ja. nou, Gisteravond dat je uh, Cameroen-Comoren. Uh, ka ja. nee. Heb je het opgenomen, Frank? Cameroen tegen de Comoren. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dan kun je nog terugkijken. Hij wil de uitslag nog niet horen, Frank. is zo spannend. Maar er is daar ook iets heel vervelend gebeurd Bij de verdrukking in het stadion zijn er acht mensen overleden. Oh, fuck. Dat moet je... Er mochten er vijftigduizend in, maar ja, die willen er allemaal tegelijk in natuurlijk, die Afrikanen, maar hebben ze geen geduld. zijn ze maar vast binnen, denken ze. Ja, nou ja, Bij de verdrukking zijn er dus acht mensen overleden. Dat zou je in India verwachten, maar daar dus ook. Ja. is natuurlijk in Engeland ook gebeurd. In Spartak-Moscow. Hij is ons in, geloof ik. Hij is meer met hoelikens gebeurt. Maar, ja, maar ze kwamen wel ja, in de druk. Op het moment dat ja. alles gaat bewegen, ja, die nou, verdrukking allemaal is naar voren te nou, Jij hebt het over dat verhaal van Hils uh, uh, Bro, Braboo, uh, Braboo Stadion. Ja, de chef. Ja. nou jongens, oh. en vorig jaar, afgelopen seizoen, stortte er een tribune in bij. bij uh, Neck. Ja, je mag geen NEC zeggen. Het is NEC. Oh, NEC. Nee, dat zat dus doodschap op. Nee, NEC mag gewoon NEC zeggen. Nijmegen eenheid. Harry Nack. Harry Nack en Henk Nack. Nack Nack. Nack Nack. Het is nog een Nack. Nack Nack. Nack Nack. Nack Nack. Nack Nack Nack. Nack Nack Nee, maar voor zelden was daar natuurlijk mag wel ook een paar doden gevallen. Ja, dat had ik gekund als de mensen onder hadden staan. Bah, verdrietig. Nou ja, jammer om daarmee af te sluiten, maar ik had het hierbij. Een mooie plaatje dan maar. Uh, uh, uh, ja, maar oh, die is wel uh, redelijk vrolijk toch? Dat is een, een beetje een uh, up tempo-nummer uh, van chic met My Forbidden Lover. Oh, kan nou, toch. Ja, natuurlijk uh, toch. altijd de donderdagavonden dat ik vaak naar een programma zat te luisteren tussen de 18 en 10 van Ferry Maat. Disco, ik, hè? Ja, het is dus een show, Het is gewoon een soul van 2018. Het een Vorige keer hadden we toch een groot programma. Voor, uh, die figuur die wat bijverdiende, een dame was dat ook door af te fakkelen in shampootjes en uh, ja. gewoon een, een busje methaan te verkopen. Mm. Maar die verkocht er een scheten, toch? Een blikje ja, voor 65 oh, dollar ja, per, ja. per, per oh, leuk, blikje of ja. zo. Ja, er is er dus nu nog eentje, ook in Amerika. Hoe kan het ook anders? Ja. <laughs> Die vrouw, die, uh, ja, ze, haar pseudoniem is uh, Cactus Curie. Cactus Curie. Die vroeger Cactus bekend Curie. van uh, natuurfilms voor volwassenen maar, uh, en als fotografen. Maar vandaag de dag, uh, wat denk je, vult ze bekers urine. Pardon. Die ze verkoopt aan klanten van grofweg 62 uri per beker. En uh, hoe ze daar die bekers vult, wordt natuurlijk ook uh, vastgelegd. De beelden kan je ook uh, kopen. is misschien een package deal. Dus en de urine met een begeleidend uh, sticky met filmpje erop, denk ik. Weet Dat niet. wij nou niet opgekomen zijn, Frank. Echt, jongen, ja. ja. Maar goed, de video's, uh, du sommige duren tien minuten. Ja, je kan, als je niet moet, dan, uh, dan moet je toch even wachten als klant. Dan heb je hebt een langer video voor hetzelfde geld. Maar goed, ze drinkt dus heel veel thee. Grote koppen thee. En... Uh, ja, en als ze dan urine verkoopt... en sommige mensen maken er dan ook weer ijslollies van. Pardon? Ja. <laughs> Pissige, pissige ijzlodrie. Oké, okay, nou ja, goed, uh, ik de, ja Ik ben een beetje misselijk. Ja, plan. maar uh, sommige mensen die zijn natuurlijk... Uh, een ijslorrie van urine van een ja. wildgevende ja. vrouw. Top. Wat voor Maar dat vach. loopt iets anders dan Ola. Dat loopt een trein, ja. Ola laat -la. -la -la. split? <laughs> <laughs> Ola ook begonnen. Ja. Een split. <laughs> Ola -la -la. Of de Cornetto. <laughs> <laughs> nou ja. Uh, ja Overigens, wat, even nog wat Bizar. anders. nog Zandvoors uh, nieuws. Ik uh, begreep ja het, de Light Walk... Dat lightwalk. hij niet doorgaat in verband met... Uh, uh, in 2020 was het de eerste keer dat het gebeurde. Al die prachtige verlichte objecten. Ja, leuk Met die wandeling was hartstikke leuk. Uh, en natuurlijk, vorig jaar kon hij niet doorgaan, maar dit jaar ook niet. Ze hebben te weinig voorbereiding Want het wordt nu wel vrijgegeven, maar dan moeten ze binnen drie weken alles oplijnen. En, ja, ja. en lichtjes aansluiten. Blijkbaar is er ja. te weinig tijd om dat te doen. Overigens, die lightwalk in 2020, dat was nogal grappig. Nee, grappig. Ja, was grappig eigenlijk. Uh, ik was thuis en ik, was, ik, heb, ik heb er niets van meegekregen, maar mijn vrouw en mijn zoon wel. Uh, en er werd aangebeld uh, met die lichtbok. En wij zagen dus allemaal mensen over de som wat ze aan lopen met van die, van die lichtkettingen om. Die allemaal ja, klopt, zelf ook. Iedereen ja, was ja. zelf ook. Ja. Uh, dus op een gegeven moment, uh, deur bellen, deur opengaan en toestanden. Nou, verder, televisie, weet ik veel. Dus ik zeg tegen ons: ik zeg ons wat, is, wat, wat, wat, wat was dat? Was er iemand die wat kwam halen? Of een... Nee, er stond een mevrouw voor de deur. Ja? Met zo'n lichtkrans om en een bloemetjesjurk. Ja? Een wat oudere vrouw. Ja? En die vroeg, mag ik hier even naar de wc? <laughs> ja, nou, Dat hebben we maar even laten gaan. Dus toen gingen wij naar beneden. Nou, ik weet niet wat die vrouw gegeten had. Maar dat was dus gewoon... Dat ja, was gewoon vijf we, hadden echt, we, we stonden met z'n drieën in de gang met tranen in onze ogen. Die vrouw die had even een boeboe wakker gaan snap Ja, die vrouw die moest, die had waarschijnlijk een... On, ik weet niet wat ze Rotte, kar, rotte kariboe ja? of zo. Rotte vrouw, kariboe. Ja, ik denk van Rottekariboe. Want die vrouw die moest zo nodig naar de wc. Die moest zo hard, hard kakken. Vijf die heeft bij <lacht> ons <lacht> even de hele boel gedumpt. En die heeft ook niet gezegd snel deur dichttrekken... en maken dat je wegkomt. Die wist wat ze achterliet. Holy oh, fuck, man. Dat duurde een dus uur. Hebben die hebben we die ja, echt? Die ledig in je ogen. Die vrouw ja. was echt... Ja, die zouden er ook van doorgaan. Brilskaan ook. Brilskaan ja, alles ja. Oh, oh hey, hoor, kijk, ik hoor <laughs> iemand op de achtergrond mee uh, brullen. Dat is uh, een man die op uh, reis is uh, geweest... Uh, oh, en nu kijk. bezig is om deze kant op te komen. Ger, goedemorgen. Goedemorgen, het zal weer eens niet overkakken. Ja! Het, ja! Hey! Goedemorgen, ja, nou, <laughs> de rol. Goedemorgen, mannen. Zit je er nog, of niet? Ja, we zitten er nog. Ik ben het inpakken. Oh, je bent het hè Lekker man! Ja, en dan, en, en dan ga je. Uh, uh, dan moet je vliegen hè? En dan, uh, ja, dat dan klopt. Vliegen. Ja, zwemmen is er eind hè? Ja. We zijn maar half elf thuis en vanavond. Oh! Okay. oh. Maar dan e, moet dat, je ook. Al... Canarische Weilanden toch? Wat zeg je? Kanarische Weilanden zit je toch? Ja jongens. Wordt dat lekker? Uh... Ja, het is, ja, het is top. Ja, ik ga er over een week of drie heen een weekje. Maar, um, oh ja? ja, hoeveel graden is het nou daar? 20, 22? Het is nu 22 graden. Ah, graden. Het is helemaal top. Ja, Echt, top, uh, top, Hartstikke lekker. Hadden we al gezegd, ja, gezegd dat we je haten? Wat ja. Hadden we al gezegd dat we je haten? Ja. Je belt alleen maar als jij ja, het leuk hebt, hè? He? Eén <laughs> hey, voordeel, morgen gaan de kroegen weer open. Ja, jij ja. Komt er, ja. Op, daar, nee, Het is niet normaal. De deuvel schijnt altijd ik. op een grote hoop. Oh, jij ja. komt uit 22 graden, je vliegt naar huis en je kan meteen op het terras zitten. Dat is toch niet te geloven? Goed, hè? Ja, ja. prima. Ja. Hè? Ik ga met jou naar het casino. Ze gaan, ze gaan met mij naar het casino, nee. uh, Sis. <laughs> Ik kom, uh, ik kom thuis, de hele, twee weken 14, uh, uh, heerlijk uh, 21 graden. En dan kom je thuis en er zijn meteen de kroegen open en dan kan je naadloos door. Ja. Nou, helemaal tof. Ja. <laughs> maar één klein tegenvalletje, het is hier een graad of 4, dus je moet wel een jakje aan. <laughs> ik doe wel een, een jacketje aan, jongen. Ja, want je hebt het heel snel koud, hè? Kort jakje. Ja, ik ben heel snel coach, ja. Vandaar dat ik hierheen ben. Niet naar de wintersport. Ja. En moet je nog veel formulieren invullen, covid-technisch, om aan boord te kunnen? Of, uh... Ja, redelijk, redelijk. Je moet een uh, online uh, verhaal moet je, moet je invullen. En uh, uh, dat moet je dan... Uh, uh, krij krijg krijgen een soort van pasje voor... En ja, dat moet je dan weer laten zien, want het gaat helemaal nergens over, jongens. Echt, dus, uh, maar Spanje is daar wel uh, redelijk, uh, redelijk uh, strak in, hoor. Maar ja. uh, dat is alleen voor de heenweg, uh, Ger, of is dat ook voor de terugweg wel, of niet? de heenweg. Ja, dat dacht nee, ik wel. terugweg was, ja. niet. Ja. Nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Dus voor de heenweg en, en, en wel, uh, je hebt hier de mondkapjespolitie. Oh, okay. uh, oké. En die is, die is vrij pittig, hoor. Ja, oh. Oh, wel. Ja, die hoef je geen winter te doen. En moet je dan een medisch kapje? Nee, je mag elk Gewoon. kapje wat je wilt. Oh, okay, okay. okay. Heb ja, jij je, je zondagse kapje met uh, de beide heren erop dan uh, voor ja, ge. het gelaat gegeven? Ja, Wat denk je, Frank. Ja, heel goed. Salvador Dali en Manolo, wie kent ze niet? Salvador Dali, kapje. Ja. <truim> ik ga hier ook niet naar vragen, ik wil het niet weten. Ik hoef het ook niet ja, te weten. Kijk je dit spum nu, Ger, of niet? Ja, als is ja, het inpakken. Oh, ja is het inpakken. Moordje viel het morgen. Oh, ja. Hey, en als je terugkomt, moet je 14 dagen in quarantaine steken, hè? Of niet? Het schijnt ja, twee maanden. Te... Twee, oh, twee maanden. Ja, dat is net veranderd, Ger. Ja, dat, dat ja. Hoe zit maanden. Hoe nog al? even drie maanden in quarantaine <laughs> ja. of twee maanden op het terras zitten buiten? <laughs> dat gaat, uh, <laughs> Kuiper, ja. gaat dat Bob Kuipers bekendmaken. vanavond. ja. ja. <laughs> Maar alleen als je van de Canarische eilanden komt... moet je twee maanden ja. buiten op het terras zitten... Ja. en je krijgt alleen maar koude drankjes. Je ja. mag geen warme drank bestellen. Ja, als je tussen de 50 en de 75 bent... en de temperatuur op de Canarische eilanden meer dan 22 graden is ja. geweest. En je mag geen sokken aan. Ja. Nou ja, dat doe ik wel. En je moet de hele dag tosti Hawaii eten. Ja. Maar verder is er niet veel veranderd in Nederland. Nee, nee, uh, nee. Nee. De hele dag tosti Hawaii eten. De hele, de de hele dag. dag. <laughs> helemaal niks. Ja. Nou ja, goed. Uh, Ger. Uh, fijn dat je, dat je bezig bent om deze kant op te komen uh, in ieder geval. Nou, volgende week ben ik er weer, jongens. Nou, Dat is heel geluid. fijn. En dan uh, gaan wij uh, op naar het nieuws. Want het is uh, bijna 11 uur. En dan uh, komen we nog uh, met een uur. Kan nog wel terug. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.5.